6 uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivené de Wit. Goedenavond. Politici lovend over Max van der Stoel. Minister en zorgverzekeraars willen fors minder spoedhulpposten... en kansen gekeerd in titelstrijd-eredivisie. Dan het weer, het blijft nog lang warm vanavond... en vannacht wordt het uiteindelijk een graad of acht. Morgen draait de wind naar het noorden... en wordt het met 20 tot 23 graden wat minder warm dan vandaag. Na morgen meer bewolking en frisser, maar het blijft droog. Minister van Staat Max van der Stoel is gisteren overleden. Hij was in de jaren 70 en 80 onder meer minister van Buitenlandse Zaken... en tweede en eerste Kamerlid voor de PvdA. Daarna werd hij ambassadeur bij de Verenigde Naties, lid van de Raad van State... en hoge commissaris voor de Minderheden bij de OVSE. Volgens oud-PVDA-minister Ed van Tijn heeft van der Stoel... een enorme internationale staat van dienst. Vooral ook opgebouwd na zijn ministerschap. Hij uh, was een held in Griekenland tijdens het kolonelsbewind Hij was een held in Tsjechoslowakije, waar hij... Uh, de democratische oppositie, Gharta, heeft ontmoet. Hij was rapporteur voor de Verenigde Naties in Irak. Van der Stoel koos vaak voor een gedegen en praktische benadering van internationale vraagstukken. PvdA-leider Job Cohen over de diplomatieke kracht van Van der Stoel. Combinatie van aan de ene kant bescheidenheid en aan de andere kant een enorme doeltreffendheid. En dat kwam ook omdat hij heel bewust was van wat hij wilde. Het ongelooflijke belang van mensenrechten. Ik herinner mezelf nog, gewoon als burger uit de tijd, dat hij, hoe hij daar dat rapport over Griekenland heeft geschreven, en de enorme impact die dat had. Dat was in die tijd ook heel bijzonder. Om over om het maar zo te zeggen: toch, een bevriende natie, om daar zo'n hard rapport over te schrijven. Wat tot effect heeft gehad. Dat, nou ja, het is ook het, is, het heeft er echt toe bijgedragen. Dat die Griekse dictatuur over de kop is gegaan. En na de val van dat regime werd in Athene een plein naar Van der Stoel genoemd. In 2001 werd hij gevraagd om Gorges Sorgietta, de vader van prinses Maxima, te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Van der Stoel was bij uitstek de man om deze missie tot een succes te maken, zegt oud-premier Wim Kok dat hij een geweldige reputatie, maar ook betrokkenheid had bij alle vragen... die met mensenrechten en democratie en minderheden betrekking hadden. We hadden natuurlijk niks tegen de heer Zorieta, maar wel tegen zijn verleden. We vonden dat zijn aanwezigheid echt een slagschaduw zou werpen over het huwelijk... en daardoor ook splijtend zou kunnen werken in de Nederlandse samenleving. Hij had daar dezelfde opvatting over als ik... en daarom slot het ook zo naadloos bij elkaar aan. En uiteindelijk, dat is bekend, besloot Gorger Sorgieta de bruiloft van zijn dochter niet bij te wonen. Max van der Stoel, hij is 86 jaar geworden. De helft van de spoedeisende hulpposten in Nederland kan weg. Dat scheelt in de kosten en de zorg wordt er beter door, zeggen verzekeraars. Gezien de bezuinigingen die nodig zijn... heeft minister van Volksgezondheid Schippers er wel oren naar. Ze heeft gezegd dat er dan wel op 45 minuten afstand... van iedere Nederlander zo'n post moet blijven. De NOS liet berekenen dat er van de 105 posten die er nu zijn, dan minder dan 50 overblijven. Maar is dat wenselijk? Deze gaat twee of drie keer per dag in het medisch spectrum Twente. De traumalijn. Maar de meeste patiënten die binnenkomen. Hoe is het met u? Die hebben wat meer tijd. Ja, of de nood. Benood. Ja. U kunt niet goed ademen. Nee. Okay. Ademen is ook slecht. Okay. Wij, wij, wij denken dat het. Nu vaak zo is dat mensen naar een spoedeisende hulp gaan van het ziekenhuis bij hen in de buurt. En dan blijkt dat er onvoldoende mandkracht is om goede zorg te bieden. Of dat het ziekenhuis onvoldoende apparatuur heeft om goede spoedeisende hulp te kunnen verlenen. Martin Bontje van Uvit, de op een na grootste verzekeraar van Nederland. Volgens hem kan het aantal posten omlaag door sommigen samen te voegen. En dat betekent dat je dan ook de goede mensen hebt, de goede specialisatie en de goede middelen in voldoende mate aanwezig hebt. En dat is de reden om te zeggen, je zou die spoedeisende hulp ook moeten concentreren op die plekken die veel volume hebben van spoedeisende hulp. Ja, uh, echter het overgrote deel van, van de acute zorg betreft basisacute zorg. En de vraag is of je daarvoor moet concentreren en of je daarmee uh, gezondheidswinst uh, behaalt. Menno keer is van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Een klein prikje moet je niks geven. Hij ziet in het medisch spectrum Twente veel patiënten die niet per se thuis horen op de spoedeisende hulp. Daarom vindt hij dat je gelijk het hele systeem van acute zorg moet aanpakken. Omdat de acute zorg breder is dan de spoedeisende hulpafdeling. Eh, een groot deel van de acute zorg wordt verleend door de huisarts, door de huisartsenposten, door, door ambulancevoorzieningen en andere instanties. En die werken met elkaar samen. En de doelmatigheid die kan voor een groot deel gevonden worden in het anders aanbieden van die verschillende vormen van acute zorg. <tie> De minister moet zich dus niet blind staden op alleen de spoedeisende hulpposten. En haar 45 minuten norm, die moet helemaal van tafel. U kunt zich voorstellen dat wanneer u thuis een, een slagadelijke bloeding oploopt en u moet 45 minuten rijden naar, uh, naar een ziekenhuis, dat iedere minuut heel, uh, heel lang is. Mij is onduidelijk waar die 45 minuten op gebaseerd is. Die 45 minuten, dat is ook internationaal gezien wel een gangbare norm. Dit klinkt wel als een echte gelddiscussie. Heeft u ook nog ogen voor de patiënten? Ja, dat, dat vind ik jammer dat het een gelddiscussie is. Want wat ons betreft is het eerder een kwaliteitsdiscussie dan een gelddiscussie. Want we weten dat als je zorg concentreert, je betere kwaliteit krijgt. En dat als gevolg hiervan het ook zo is dat we daarmee zorgkosten besparen... waarmee we de zorg ook betaalbaar kunnen houden, ook naar de toekomst toe... Denk ik, moeten we ook niet uit het oog verliezen. Uh, ik denk de belangrijkste vraag is of, uh, of het publiek belang in de zin van beschikbaarheid en uh, toegankelijkheid van acute zorg, of die daarmee gediend is. En u zegt dan: uh, uh, Nee. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen heeft dus nog wel wat kanttekeningen. De Tweede Kamer houdt binnenkort met minister Schippers een debat over de kwestie. U hoort een verslag van Jessica van Spenge. Dit is het NOS-journaal met Anno Duivenne de Wit. Uit de Libische stad Misrata komen toch nog meldingen van gevechten. Ooggetuigen en journalisten hebben raketexplosies en beschietingen gezien. En volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn in de stad zeker 25 doden gevallen. Daaronder zijn volgens een arts ook mensen die omkwamen door landmijnen... die Gaddafi's troepen hadden vastgemaakt aan op straat achtergebleven lijken. Vrijdag leek het er nog op dat de strijd om Misrata zo goed als gestreden was... toen een onderminister zei dat de regeringstroepen zich uit de stad zouden terugtrekken... om de strijd over te laten aan lokale stammen. Die staan volgens het regime aan de kant van Gaddafi... maar volgens de opstandelingen is dat niet waar. Dezelfde onderminister zei vandaag dat het leger nog wel in de stad is... maar niet meer deelneemt aan gevechten. De Europese hulpprogramma's voor Syrië moeten worden bevroren... vindt minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken gaat zich daar in Brussel hard voor maken, zei hij in het programma Buitenhof. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook hulpprogramma's lopen... in de richting van uh, Syrië. Dat is op dit ogenblik in de orde vergroten van, van 130 uh, miljoen uh, euro. En uh, ik zal van mijn kant nu ook in de richting van Brussel... melden dat, naar mijn oordeel... Uh, die uh, hulpprogramma's moeten worden bevroren. Uh, want geld naar de Autoriteiten in Syrië brengen op dit ogenblik, is niet bepaald uh, wat je moet doen. Militair ingrijpen in het onrustige land... is volgens Rosenthal op dit moment niet aan de orde. De situatie is volgens de minister wezenlijk anders dan in Libië. We moeten wel rekening houden met de constellatie die er ligt. Het regime dat, leuk of niet, uh, de zaak daar nog altijd heel erg in handen heeft. We zitten ook in uh, Syrië met een met veiligheidsdiensten en de krijgsmacht... die onverkort nog uh, de kant van Bashir hebben gekozen... moet mm -hmm. zeker daar gewoon aan vastzitten. Rosenthal, Brit, Rosenthal's Britse ambtgenoot William Haake... wil dat alle Britten Syrië zo snel mogelijk verlaten. Hij is bang dat de situatie verder verslechtert... en dat het daardoor moeilijk wordt het land uit te komen. Ik heb, as of this morning, changed the travel advice for Syria to say that British nationals should leave Syria now unless they have a pressing reason to remain. Obviously, I'm concerned that if this trouble got worse, uh, some of them would find that it wasn't easy to get out of Syria at all. Volgens mensenrechtenorganisaties heeft de Syrische geheime politie vannacht in Damascus verscheidene activisten uit hun huis gehaald en vastgezet. Gisteren vielen bij anti-regeringsprotesten zeker twaalf doden. Eergisteren zouden meer dan 100 mensen zijn gedood. Begin dit jaar stemde een overweldigende meerderheid van de Zuid-Soedanese... voor afscheiding van het noorden. Maar dat heeft niet de gehoopte rust gebracht. Alleen al de afgelopen week zijn bij gevechten tussen het Zuid-Soedanese leger... en rebellen zeker 55 doden gevallen. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Vooral in de olierijke provincie Wagda wordt sinds dinsdag zwaar gevochten... Volgens de Verenigde Naties komt het totaal aantal doden sinds het referendum op zeker 800. En het totaal aantal vluchtelingen op bijna 100.000. Het is de bedoeling dat Zuid-Soedan in juli onafhankelijk wordt. En dan gaan we nu naar de wedstrijd Groningen en EC. Andy Houtkamp. Wat een mooi doelpunt van Tadić. Hij kreeg een wel op een presenteerblaadje. Want de uittrap van keeper Sillessen van NEC kwam in de voeten van de linksbuiten van Groningen. Tadic, Dusan Tadic. En hij haalt in één keer heel graai uit en brengt FC Groningen op een 2-1 voorsprong tegen NEC. Deze paarsdagen gaan de boeken in als de warmste sinds de temperatuurmetingen begonnen. Bij het KNMI in de beeld is het kwik gestegen tot boven de 25 graden. Het vorige record is van 1949, toen het in het paasweekend net een half graadje minder warm was. Pasen viel toen overigens wel een week eerder. Sport. PSV is de grote verliezer van dit weekend in de Eredivisie. De Eindhovenaren gingen in de Kuip in Rotterdam met 3-1 onderuit tegen Feyenoord. De kansen op de titel voor PSV zijn daarmee aanzienlijk geslonken. Maar of ze ook al verkeken zijn, kan trainer Fred Rutte nog niet zeggen. Kijk, laat ik eerst dit, dit even proberen weg te stoppen. Uh, het is heel teleurstellend. Ik ben onderdeel van het team. En uh, ik heb in wezen in ook gefaald. En we hebben als team te, uh, hebben wij gewoon gefaald. Ajax won met 4-1 van Excelsior en staat nu tweede... dat wil zeggen een voorronde Champions League plaats... op één punt van koploper FC Twente. PSV is gezakt naar de derde plaats en heeft drie punten achterstand op de tukkers. En verder won FC Utrecht de thuiswedstrijd tegen Vitesse met 4-2. Philippe Gilbert heeft na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl... ook de wielerklassieker Luik Bastenaken-Luik gewonnen. De Belg troefde in de eindsprint de broertjes Franken en die Schlek af. De Nederlanders speelden geen rol van betekenis. Robert Geesink eindigde teleurstellend buiten de top 10. Ik denk dat ik alles goed gedaan heb. zat op alle plekken goed. Uh, maar ja, ook de mannen die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 En in de eredivisie zijn de kansen voor de titel gekeerd. PSV staat na verlies derde. Ajax schuift op naar plaats 2 en FC Twente staat weer eerste. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO. Wonderlijke, ware verhalen in instituut Itserda. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie.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 Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Stijn. Oké, okay, Chris. Jij mag het zeggen. Ik mag het zeggen. Um, dit is een speciale uitzending van Plots, namelijk met extra's. Ik denk dat we niet elke keer kunnen zeggen... dat we speciale uitzendingen nee, maken. Nee, maar toch? dit is materiaal... wat um, wel is opgenomen en mm. gemaakt is... maar nog niet eerder in plots is uitgezonden... omdat er geen ruimte voor was. De klikjes. Nee, niet klikjes. Ja, dat is dus het gevaar. Ja, hier. Dat je denkt, klikjes... want dan moet ik denken aan de boerenomlet van mijn moeder. Dat ze dingen over had... en dan de volgende dag serveerde met een geklutst ei door doorheen, Maar dat doen we niet. Je moet het zo zien... Plots, zie plots als een menu. Mm. En soms moesten we een menu samenstellen, maar dan hadden we twee desserts. Die waren allebei prima, maar dat ene dessert paste net iets beter in het menu. En we hebben nu tijd om dat andere dessert uit te serveren. Ja, even voor de duidelijkheid. Normaal, plots wonderlijke ware verhalen rond één thema. En nu dus vandaag, wonderlijke ware verhalen... rond verschillende thema's die we eerder hebben behandeld. Ja. Lijstjes, weldoeners, nieuwe huisgenoot en mijn ware ik. De plots potpourri bonusaanbieding. En dat is het. Dat is gewoon een mix van verhalen. Mix van verhalen, maar de plotsmakers maken ook minuten. Dus mini-documentaires. En daar hebben we er ook een paar van uitgekozen die passen bij eerdere thema's. Dus extra's bij de extra's ja. eigenlijk. Is het nog duidelijk? Ja, hoewel ik niet denk dat we de menu metafoor nog lang kunnen volhouden. <laughs> nee, zullen we gewoon maar beginnen? We beginnen. Met een minuut of met een lang verhaal? Met een minuut. Pst! toen wij we het huis kochten. Toen zei ik tegen Jos, dit huis dat zou ik graag willen kopen. En waarom? Dat zijn namelijk twee huizen. Dit. Aan de andere kant zit ook een keukentje boven, ook een douche. En daar zit die deur. En op het moment dat dus mijn relatie met Jos zeg maar, niet goed meer zou gaan... dan hoef je alleen maar die deur daar een groot slot op te doen. En dan heeft Jos die ruimte en ik deze ruimte. Dus het is echt heel simpel om twee gescheiden werelden... in feite hier in dit huis, zeg maar, door één deur te kunnen creëren. Het is toch geweldig? Op het moment dat het niet gaat, hoef je alleen maar die deur dicht te doen. En het feit dat het kan, dat maakt al dat je die ruimte voelt. En dat gevoel misschien alleen al... Dat maakt het mogelijk om uh, gewoon je leven samen te delen. Eén minuut was dat, gemaakt door Jennifer Patterson. En een minuut die wij wel vonden passen binnen het thema, de nieuwe huisgenat. Ja, en je vraagt je meteen af, wat gebeurt er als je geen sloot op je deur hebt? Want soms lukt het gewoon niet om de mensen dan buiten te houden. Daarbij komen we meteen aan onze eerste extra acte: De vlotse akte, vakantiehuis, gemaakt door Laura Stek. Ik zag ze als een enorme bedreiging van mijn vakantie. Ik dacht echt, deze vakantie is nu helemaal verpest. We gingen weer naar ons oude vertrouwde heerlijke adres in Oemrië. Een mooi oud huis met een prachtig uitzicht, heerlijk eigen zwembad. Je kunt er echt heerlijk zijn. Nou ja, we gingen die uh, ochtend uh, wat boodschappen halen. En we kwamen terug met de boodschappen. En op een gegeven moment uh, gingen we naar binnen. En uh, de wc was op slot. Ik zei, Goh, wie zou er nou op de wc zitten? He, mijn zoon had ik net gezien, mijn man had ik gezien. En ineens ging de deur open. Komt er een boomlange getatoeëerde vent naar buiten. En ik zei... What are you doing here? And this is our apartment en our toilet. And uh, it's not yours. En hij beende weg met zijn korte broek. Nou, ik was helemaal stupif, hè? En uh, nou, toen bleek dus dat die andere man... die ik ook al uh, uit mijn appartement had zien komen... dat dat wel klopte. Die was daar ook al naar de wc geweest. De beheerster was er niet... Dus uh, we gingen verder met uitpakken. En uh, op een gegeven moment komen we allemaal uh, kampeerwagens het terrein oprijden. Met, met, ja, met jongeren erin. En ik, nou, ik zei tegen mijn zusje, dit is toch geen camping geworden? En, op, en de een net naar de andere tent werd opgezet naast ons. vlakpal tegen ons appartement aan. Grote mannen met tatoeages, kale koppen, een hele enge punker ertussen. Doodsbleek meisje met allemaal ringetjes. Het leek wel of ik in een film van Fellini was beland. Het bleek dus om een groep delinquenten te gaan, uit Denemarken, die dus van alles op een kerfstok hadden. En die dus uh, voor het eerst uh, met vakantie zouden gaan om te leren uh, hoe uh, ja, normale mensen normaal op vakantie gaan. En dat was dus de allereerste keer dat ze dat zouden meemaken. Die dus met begeleiders... Een ballonvaart zouden begeleiden. Ze konden dus zelf helemaal niet ballonvaren, maar ze moesten dan uh, ja, gesocialiseerd worden. Daar kwam het op neer. En dat socialiseren gebeurde dan dus wel uh, naast ons uh, mooie huis in Oemrië. Uh, in ik dacht, ik kan nergens heen en deze groep zit voor mijn raam. Ik hoor alles van ze, ik zie alles van ze, ik kan geen kant uit en ik zit met deze groep opgescheept. Mijn man is dol op alles wat met luchtvaart te maken heeft. Dus uh, die zag ineens een kans schoon. Die ging uh, met de begeleider overleggen of die... Uh niet een ballonvaart mee kon uh, gaan maken. En, nou, ik voelde dat wel echt als verraad. Ik dacht, we willen niks met ze te maken hebben. Dan ga jij uh, daarvan profiteren, want zo zag ik dat om daar dan een ballonvaart te gaan maken. Dus ik vond het geen manier van mijn man. Ik kreeg steeds signalen door via mijn zoon en mijn dochter. Die steeds zeggen, mama het valt wel mee, ze zijn wel lief. Uh, als je ze aanspreekt, uh, vertellen ze hun verhaal. Dus zo langzamerhand uh, ja, werd ik natuurlijk ook wel wat milder gestemd. Het enge punkmeisje bleek een heel lief, teer meisje te zijn... wat ooit in een kinderdagverblijf had gewerkt... en dat op de een of andere manier dus toch niet helemaal goed was gelopen. Ja, ik, ik, je zag er uiteindelijk natuurlijk ook allemaal mensen in. En toen ze uiteindelijk weggingen, toen uh, heb ik ze met, ja, toch met heel veel bewondering uitgezwaaid. Ja, eigenlijk was het ook wel uh, een beetje kaal en een beetje leeg toen ze weg waren. En voordat we verder gaan met meer nieuwe huisgenoten, eerst voetbal. Andy Houtkamp zag FC Groningen NEC net afgelopen, toch? Klopt je hier. Het is uh, toch nog een feestje geworden voor het thuispubliek uit Groningen. Want uiteindelijk 3-1 geworden. Twee doelpunten in de tweede helft. In de slotfase eentje van Tadic. In de 82 e minuut. En in de 90 e minuut een prachtig doelpunt van Matafs, Zijn 16e van dit seizoen. En dus gaat FC Groningen lekker feest vieren in het zonnetje op alle terrassen. En gaat NEC, ja, teleurgesteld terug naar huis. Want uitslag FC Groningen, NEC 3-1. Dank, Andy Houtkamp. En we gaan even zo makkelijk weer terug naar plots. Eerst weer. Eén minuut. Pst, Eén minuut. Wat ik niet durf te vragen is waarom ze dit werk doet. En waar ze vandaan komt. En wat haar achtergrond is, of ze kinderen heeft, waar ze woont. Ik durf niet te zeggen als ze iets niet goed heeft gedaan. Ik durf niet te zeggen van tevoren wat ik graag wil dat ze gaat doen. Ik durf wel helemaal niet te ontslaan. Ik vind het lastig om aan haar te vragen... of ze nou wel of niet die afzuigkap nou schoonmaakt. Want zij is nog steeds een beetje vettig als ik hem dan voel. En het is ook zo'n vreselijke klote klus. Ja, de vorige had ontzettende last van de rug. En dat betekende dat ik al het zware werk moest doen... want dat kon zij niet doen en dat ik op het laatst bijna alles deed. Maar ik durfde niks te zeggen, want het was zo zielig. Want ze had ook al zo'n last van de rug. Ik zou wel eens willen weten hoe diep ze in mijn kast komt en hoeveel laagjes ze van je persoonlijkheid daarmee blootlegt. Want alles wat je dus niet wilt, het prop je zo ver mogelijk in de kast. Dat zou ik wel eens willen vragen, maar het zou ik zou het genant vinden. Een minuut gemaakt door Katinka Beer. We zitten nog steeds binnen het thema de nieuwe huisgenoot, volgens mij. Ja, maar jij hebt een huishoudster, toch, jij? Hè? Ja, ergens, ik weet ook waarom je daar vraagt. Want... Omdat ik jou heel vaak zie ja. lopen met de hond ja. op het moment dat ze binnen is. Dat klopt, toch? Ja, het ergens is, is iets van drie uur lang binnen. Ja. En ja, maar... ik ben buiten dan. Wat doe je als het regent? Tegen. Wat doe je als het regent? Dan wordt de hond heel erg nat en ik ook. Ja, of we zoeken een hondvriendelijk café op en gaan daar zitten. Ik, ik kan er gewoon op een even manier gewoon heel slecht tegen. Ik voel me als een soort slavendrijver als ik thuis zit en iemand om mij heen aan het schoonmaken is. Maar je kan ook weer niet te lang wegblijven, ja hier. Want. Dat bewijst het volgende verhaal. De Oostenrijkse plafondpoetser van Saarslegers. Toen ik en mijn zus klein waren, gingen mijn ouders op zoek naar een hulp... die eens in de week huishoudelijke klussen kon doen. Het was in die tijd niet gemakkelijk om iemand te vinden... maar op een gegeven moment diende dan toch Jan Willem zich aan. Een wat aparte figuur. Je kunt hem het best omschrijven als eigenlijk een Oostenrijker met een nikkerblokker... een snor met een krulletje aan de zijkanten... ...en een hoedje met een veer. Ja, ik had hem per se nodig... ...omdat, uh, oké, okay, jullie waren klein en ik ging werken... ...dus ik had iemand nodig die mij hielp in het huis houden. Uh, maar eigenlijk kon ik niet goed in zijn aanwezigheid zijn over het algemeen. Wat ergerde je het meest aan hem? Ik ergerde me het meest aan hem... ...dat hij per se altijd gelijk wilde hebben. En dat hij alles op zijn allereigenste eigenste manier wilde doen, ook al diende dat niet volgens mij het doel. Hij poetste om de twee weken alle plafonds. Niet even raagbollen, nee, met nat nam hij alle plafonds af. Dus daar kroop heel veel tijd in. Nou, iets anders was dat hij alle meubelen met white spiritus afnam. Eh, waardoor dat er binnen de kortste keren overal een witte glans op de meubelen lag. En dan had hij al vaker poetswerk gedaan? Volgens hem wel. Voor jou? Ja, waarschijnlijk bij mensen die net als ik niet echt durven te protesteren. Of uh, ja, dat zou goed kunnen. En hoe lang heeft hij hier gepoetst in huis? Tot hij doodging... Het was op een zomerdag dat ik thuis kwam van mijn werk. Ik kwam zo rond half vijf s avonds thuis. En toen vond ik het heel, heel vreemd... dat de auto van Jan-Willem nog voor de deur stond. Alle ramen stonden ook open. Ik ben met enige huiver het huis binnengegaan... en heb eerst alle kamers doorlopen waar ik voelde dat hij niet was. Dus ik ben de hal, de keuken, de woonkamer, jullie slaapkamers, boven op zolder. Ik ben overal geweest, behalve in de slaapkamer. Onze eigen slaapkamer. Op een of andere manier wilde ik daar niet binnen gaan. Maar ja, op een bepaald moment, hij was nergens. Ik geroepen, geroepen, en geen Jan Willem. Ik ben dan toch de slaapkamer binnen gegaan. En jawel hoor, daar lag Jan Willem dood aan mijn kant van het bed. Ja, nog arme. Daar lag hij met nog een keukenhanddoek in zijn hand en een kopje in de andere. Want hij was blijkbaar een kopje aan het droogmaken geweest. Ja, en ik werd me toch zo kwaad. Ik heb eventjes een potje staan schelden. Van oh, Jan Willem, op mijn kant van het bed. Oh, O, allee, hoe kun je het? Hoe durf je het? O. Ja, ik heb echt even flink tieren tegen hem. Van, ja, van dit gaat ver. Ja, dit, dit doe je niet. He, aan mijn kant van bed gaan liggen doodgaan, zeg. Waarom dat ik zo grandier ik ben, denk ik dat het toch komt, omdat uh, mijn primaire gevoel bij Jan-Willem toch... Een sluimerende boosheid was continu. Ja, eigenlijk was ik toch wel. Ik had hem nodig en ik had niet iemand anders om ons te helpen in het huis. Maar eigenlijk was ik toch heel vaak wat boos op hem. En dan doet hij verdorie het ergste wat je kunt doen: op mijn kant van het bed gaan liggen doodgaan. Niet op mijn mans kant, op mijn kant. We gaan even naar een nieuw thema is mijn voorstel. Mijn ware ik. Is goed. Beginnen we weer met een minuutje? Door jou gemaakt zelf. Oh ja. Ik vond mezelf niet, niet echt te dik of zo... maar wel altijd had ik het idee... ja, die vijf kilo die horen eigenlijk niet bij mij. Of ik eigenlijk diep van binnen ben ik 67 kilo. En uh, nu ben ik dus degene geworden... eigenlijk binnen vrij korte tijd... die ik altijd dacht te zijn... En ik stond dus in die winkel, met die skinny jeans in mijn handen die ik aankom. En ik realiseerde me opeens, hé, hey, maar ik ben nog steeds, mijn leven is gewoon eigenlijk nog steeds helemaal, er is niks veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde. Ik, mijn kamer is nog steeds een zwijnenstal en, en ik heb nog steeds geen man en ik heb nog steeds dezelfde uh, ja, chaos in mijn hoofd. en Ik ben alleen maar vijf kilo lichter. Zo miniem is dat, is dat verschil. En, en opeens wist ik ook waarom ik het al die jaren uit had gesteld. Ik had al die jaren kunnen denken, als ik vijf kilo lichter ben, dan... Ja, nee, dan begint het leven pas echt. Het thema Mijn Ware Ik bleek zo inspirerend... dat het volgende verhaal zelfs na de uitzending werd gemaakt. Ja, een paar weken later door Lemke Kraan, getiteld De Vrienden van de Dokter. Ik was uh, stage aan het lopen op een middelbare school. En uh, ik mocht haar een les geven over genetica. En ik was aan het uitleggen dat als je iemand uh, bloedgroep A had... en uh, zijn partner had bloedgroep uh, O dat daar uh, nooit een uh, B uit zou kunnen komen. En uh, op dat moment dacht ik, hé, hey, maar dat, dat is bij mij wel het geval. Bij mij uh, is mijn moeder A, mijn vader is O, ik ben B. Hier klopt iets niet. Ik lijk totaal niet op mijn vader, niet in uiterlijk, niet in uh, karakter... En dat begrijp ik nu, want mijn vader is niet mijn biologische vader. In eerste instantie dacht ik dat er een heleboel dingen op zijn plek vielen. Dat uh, dingen waarom ik anders was uh, dan de rest van mijn familie. Nou, dat dat nu opeens een verklaring had en een oplossing. Dat dat allemaal uh, van mijn biologische vader kwam. M mijn moeder die is schooljuf. Mijn vader is ambtenaar. En ik merkte al heel snel dat uh, tijdens mijn VWO... Uh, dat ik uh, moeilijk met bepaalde dingen terecht kon uh, thuis. Als men naar het nieuws zat te kijken of zoiets, dan, um, dan had ik daar meteen een mening over. En dan wilde ik daarover discussiëren, over praten. En dat dat niet kon. En uh, daar, was, daar was helemaal geen behoefte aan. Ik heb soms ook vaak het idee dat ze dat helemaal niet begrepen, dat wat ik zei. Dat ze dan, die lul maar wat, die zeg maar wat. In die zin heb ik altijd gevoeld dat ik een vreemde eend was in de familie. Mijn ouders konden geen kinderen krijgen. Dan wordt vooral alles geprobeerd om het toch mogelijk te maken... En als het dan nog steeds niet lukt en het blijkt niet aan de vrouw te liggen... dan is er nog één andere oplossing, zei de dokter. En dat is dan zaaddonatie. En uh, deze man had er wel een oplossing voor... want hij had zelf een soort zaadbankje uh, had hij bedacht. Want hij kon zich wel voorstellen dat die vrouwen... natuurlijk niet zomaar iedere donor wouden nemen. Die vrouwen ook uh, een beetje een, een knappe man en een beetje een intelligente man... Zij wierf die donoren onder zijn vrienden. En die werden dan toch wel een beetje geselecteerd op uiterlijk... en uh, sociale status, al dat soort dingen. Het waren wetenschappers, kunstenaars, belangrijke kunstenaars. Dominees moeten daartussen zitten. Ja, daar ben ik dan het resultaat van. Ik denk wel dat er een beetje... Nou, een beetje slimheid met dyslexie of zoiets gemengd... dat hoofd van mij ge, gevormd heeft. En als, als deze man inderdaad een wetenschapper was... of een, een, een, een, ook een bioloog... Of een, dan kan ik me het heel goed voorstellen dat hij net zo'n hoofd had als ik... Ik fantaseer wel eens over hoe die eruit ziet. En dan kijk ik in de spiegel. En, dan, uh, en dan, zie je, dan kijk ik naar alle dingen waarin ik op mijn moeder lijk. En dan springen er bepaalde punten uit die duidelijk niet van mijn moeder zijn. En dan probeer ik er een mannengezicht bij voor te stellen. Maar dat lukt eigenlijk bijna nooit. Ik hoef ook helemaal niet contact met mijn biologische vader. Ik ben alleen nieuwsgierig... Is het zo dat bepaalde karaktereigenschappen van mij, van die man, komen? Of zijn ze nou echt werkelijk van mijzelf? Is het iets wat puur en alleen uit mij komt? En dat kan ook natuurlijk, dat ik ben wie ik ben. Omdat ik het ben, en <lacht> niet omdat het in mijn genen staat geschreven. Dat is ook een manier waarop ik er wel eens over fantaseer. Dat het allemaal mogelijkheden overlekt. Dus op het moment dat je een nieuw pad ingaat, dat je denkt van: oh, dat er een backup is. Van, um, Stel, ik zou iets heel anders willen proberen. En ik denk, nou, misschien was mijn vader ook wel een groot dit en dat, dus waarom zou ik dat niet kunnen? Dat geeft je een soort, um, soort uh, moed. Je luistert nog steeds naar Plots, dit keer met extra's. Extra verhalen die we in vorige afleveringen niet kwijt konden. En voordat we verder gaan, wil jij nog even een oproep doen, hier? Ja, want wij starten met een nieuwe serie Plots volgende maand. Eerste aflevering Knuffels. En de tweede aflevering, daar zoeken we nog verhalen voor. De erfenis. Heel fijn thema, u mag dat zo breed mogelijk opvatten als u wil. Stuur uw ware, wonderlijke verhaal over erfenissen naar plots.vpro.nl. Terug naar de Plots Potpourri. Eén minuut. Uh, 6 september. Ik ben alleen naar de sportschool gegaan, ondanks dat mijn vriendin heeft afgebeld. Ik heb mijn administratie op orde gebracht. Ik heb mijn kledingkast opgeruimd. Elke avond, uh, voor ik ga slapen, dan lig ik in bed nog even na te denken. En dan uh, laat ik altijd nog even de dag de revue passeren. En dan probeer ik altijd drie leuke dingen te herinneren die ik die dag heb meegemaakt. Uh, leuk geslaagd in de uitverkoop. Ik heb een leuk sms'je gekregen. Ik heb een complimentje gekregen van een collega. Ja, het is niet altijd even makkelijk hoor. iets te bedenken. Soms ben ik daar best wel even mee bezig. Maar er zijn ook wel eens dagen dat ik met gemak... wel vier of wel vijf momenten kan bedenken. En er zijn ook momenten dat ik soms niks kan bedenken. Dus dan probeer ik uit mijn reserve te putten. En dan denk ik daaraan, ja. <lacht> Eigenlijk speel ik een beetje vals... Een klein beetje. Ja, maar goed, het helpt. Een minuut was dat. Gemaakt door Jennifer Patterson en José Blokland. Nieuw thema, lijstjes. Ja, want er zijn bijzonder veel mensen... die via lijstjes grip proberen te krijgen op hun eigen leven. Nou ja, en sommige mensen gebruiken zelfs lijstjes van anderen... om grip te krijgen op hun eigen leven. Daar hebben wij een sappig voorbeeld van. Netties lijstjes gemaakt door Bente Hamel. Sappig. We zijn bij de winkelwagentjes in een supermarkt. Nettie, een goed geklede Rotterdamse van begin 50, staat voorover gebogen en kijkt tussen de spijltjes. Kijk, ze liggen overal gewoon voor het opwapen. Ze is op zoek naar boodschappenlijstjes. Het heeft maar zo'n kort leven, zo'n briefje. Het is maar zo even dat geheugensteuntje wat iemand nodig heeft en dan heel snel daarna is het niks meer, dan ligt ik in het karretje. En een paar komen bij mij terecht en die bewaar ik. Het ging niet zo goed met Nettie de laatste tijd. Het was begonnen met de verhuizing, twee jaar geleden. Nettie en haar man gingen wonen in een zelfontworpen huis... aan de rand van Rotterdam. De kinderen waren het huis uit... en Nettie zegde er baan op als verpleegster. Het was tijd voor iets nieuws. Ze wist nog niet precies wat. Dat zou ze nog wel zien. Maar toen ze er eenmaal zat in haar strak vormgegeven woonkamer... wist Nettie niet wat ze met haar tijd aan moest. De dagen duurden steeds langer. En als haar man thuis kwam, had ze niks te vertellen. Ja, ik heb hier gezeten en nou, er zaten allemaal vogeltjes in de boom. Ja, dat was wel leuk, maar ja... ja ik zag even niet meer uh, al die leuke kleine dingen waar ik altijd zo van kon genieten. Dat, dat, is, dat is moeilijk. Nettie dacht vaak terug aan haar werk op het Erasmus ziekenhuis. Vooral aan de intakegesprekken. Het waren zware gesprekken, maar Nettie deed ze graag. Dan komen twee mensen, een daarvan is zenuwachtig, want die gaat een grote hartoperatie tegemoet. En dan heb je altijd de partner. Die, die heeft een hele andere rol in, in de gebeurtenis. En je kunt meteen zien hoe de relatie tussen die mensen is. Soms mag de vrouw niks zeggen, soms is de vrouw kattig, soms. Gaat de man voor zijn beurt of de man zit helemaal naar achteren en heeft niks te vertellen. Je kunt mensen alleen op hun gemak stellen. Als je heel snel in kan schatten, wat is het voor iemand? Nu waren er geen patiënten meer en ook geen kinderen. Nettie werd steeds somberder. Moest ze teruggaan naar het ziekenhuis? Zo liep ze op een dag te tobben in de supermarkt. Ik trok mijn karretje en ik zag dat briefje liggen en ik dacht, hè... Dat was dus een uh, op de computer gemaakt briefje... met al meteen een verdeling van de week erop. Dinsdag, woensdag, donderdag. Gewoon voor de hele week al gepland wat er gegeten wordt. Het was zo'n georganiseerd briefje. Wat voor, wat, wat voor iemand doet dat? Is dat een man of een vrouw? Maar wat voor soort mens is dat? Dat hij dat kan, dat hij al een week vooruit... of, of is hij gedwongen om dat te doen? Werken ze allebei... En natuurlijk ook kijken. Die dag in de supermarkt ontdekte Netty dat ze met boodschappenlijstjes kon doen wat ze eerst met haar patiënten deed: zoeken naar clues, interpreteren. En het mooie is, in de supermarkt wemelt het van de lijstjes. Kijk, zie je hier ligt er ook alweer één? Hier. Het is netjes afgescheurd, het is een net, net handschrift. Twee. Uh... Fine tomatoes, to coriander, to carrots, jalapeno, limes, white celery. Dan staat de slagroom. Dat is wel geprobeerd om in het Nederlands te schrijven. Hierbij zie ik gewoon een, uh, een dertiger, denk ik, uh, dert tussen 30 en 40. Banana drink. Het is voor twee personen, denk ik dan. Pack of cut beef. Ja, ik had dus een, een blonde vrouw eigenlijk in mijn gedachten. Ja. Wat vertellen onze lijstjes eigenlijk over wie we zijn? Nettie gebruikt elke mogelijke aanwijzing om conclusies te trekken. Ik heb ook een briefje dat ik denk van... Goh, is die vrouw al gelukkig? Er staat dus eh, boodschappenlijstjes... en daardoorheen is een soort van to-do-lijstje gemaakt. Dus er staat er eh, melk en dan eh, laptop wegbrengen... vuilnis wegzetten, eh, eh, suiker. Alles door elkaar. Alsof ze dingen afsluit. Dat vond ik ook heel bijzonder. Af en toe gaat Nettie met een gevonden lijstje terug naar de supermarkt... en koopt de dingen die erop staan. Thuis koopt ze dan een gerecht van de ingrediënten op het lijstje. Nettie ziet het allemaal als iets onschuldigs. Maar sommige van haar vriendinnen denken er anders over. Oh, nou, ik had pas wel iemand mij... Ja, die zei, joh, doe normaal, weet je wel. Wat, wat is een lijstje? Die vond het echt een beetje vreemd. Maar ja, dat vind ik ook helemaal niet erg, dat, dat kan. En wat zeg je dan? Ik zeg, nou, maar ik adopteer ze. Weet, op een gegeven moment is je gesprek ook afgelopen. Nettie gaat nu elke dag naar de supermarkt. Boodschappen doen is iets geworden om naar uit te kijken. De lijstjes bewaart ze in een map. Een map vol verzonnen mensen. Kan het dat die lijstjes ook een manier zijn om naar jezelf te kijken? Uh, ja, het is, het is een soort spiegel omdat het je omdat eigen fantasie is die je erop projecteert. Nou ja, het zet je wel tot nadenken. Maar dat briefje vond ik op het moment dat ik zelf natuurlijk met van alles bezig was. Net die pakte lijst erbij waar ze het eerder over had. Waarin is een vrouw zag die dingen afsloot. Laptop aan Heidi geven. Hier geeft ze ook wat weg. Ik dacht wel van... Nou ja, iemand kan of in een scheiding liggen dat het zo dramatisch is dat je alles afsluit. Of... Je kan gaan verhuizen naar het buitenland, maar dat kwam op dat moment niet in mijn hoofd op. Dat ik dacht dat het ook iets leuks zou zijn. Het voelde niet uh, positief. Nee, ja. nee, het voelde echt... Uh, ja. En dat kwam misschien door hoe jij jezelf voelde op dat moment? Uh, ja, absoluut. Wij waren aan het verhuizen en we hadden ook dingen afgesloten. En uh, Dan was ik zo onbevangen ingestapt, zoals zo ik dat natuurlijk in heel veel dingen... Altijd had gedaan en nou dat, dat, ging, dat ging anders. Het nieuwe huis, het nieuwe leven, het begint te wennen. Net voelt zich weer vrolijker. Net als de mensen van haar lijstjes. Ook daarmee lijkt het de laatste tijd stukken beter te gaan. Ja, ik had pas ook weer zo'n leuk lijstje van iemand die dan echt haar ging verven. En uh, een maskertje ging nemen. En... Oh, en ze ging ook de kleren nog uitzoeken, kleren klaarleggen. Nou, dat zie ik al helemaal voor me. Ik zag nu een, wat, uh, een, uh, gewoon een middelbare vrouw voor me die, uh, ja, die dan in bad gaat en zich helemaal op gaat tutten. En uh, ja, daar gaat wat gebeuren. Sommige extra verhalen bleken tussen twee thema's in te hebben gezeten. Die ja, het volgende, volgende ja. verhaal is beland bij De Nieuwe Huisgenoot, de eerste maar aflevering. Had net zo goed... Had net zo goed weldoeners kunnen zijn. Meneer X, gemaakt door Laura Stek. Vluchteling uit West-Afrika. Leeftijd. Nou, laat ik zeggen rond de twintig. Met een verhaal, nou, een, een, een oorlogsverhaal. Hij staat ineens voor de deur van de familie Hesink. in een liefelijk dorp in Groningen. De vrouw van Albert Heesink had hem als verpleegkundige behandeld in het revalidatiecentrum. Ze vond het zielig om hem terug te sturen naar de asielzoekersboot. Dus had ze gezegd... Kom maar mee en uh, s'avonds uh, stonden ze hier voor de deur... Toen waren we in één keer een bewoner rijker in, uh, in dit huis. En we hebben een kamer leeggemaakt. gemaakt. dat is zijn kamer geworden. Het was misschien wel uh, uh, uh, plotseling, maar ik heb er geen aard op hoofd... dat erover gedankt van, uh, uh, jij komt er niet in of zo. Absoluut niet. De deur staat voor iedereen open. Dus ook voor meneer X uit land X... Met leeftijd X. Hij heeft meegespeeld in de junioren of in de a-dingen van het voetbal. Nou, dat was niet juist. Dat kan ik je wel zeggen. Hij was ouder dan twintig. Maar dat ik kon niemand vaststellen. Eigenlijk wist ik helemaal niks zeker van hem. Maar ondanks alle onzekerheden zijn Albert, zijn vrouw en hun drie kinderen blij met de exotische bewoner. Ik vond het fantastisch om te zien, de, de vreugde waarmee hij uh, hier uh, binnenkwam. Wel was schuchter, maar aan de andere kant genoot hij wel ik van de kansen die hij kreeg. Hij was ook altijd aan het studeren, hij leerde ook snel, was uh, sportief. Alleen het feit dat hij er was en dat hij hier in de omgeving, dat je hem ziet groeien en dat je hem beter ziet worden of uh, wat dan ook. Ja, dat zijn fantastische momenten. Hij was gek op schoenen en vooral dure schoenen. Hoe duurder de schoenen, hoe aantrekkelijk ze waren... hoe liever hij ze ook moest hebben. Die poetster, die... dat was toch het, het statussymbool. En de familie is gelukkig dat ze hem die schoenen, kleren... zijn opleiding en het abonnement op de voetbalclub kunnen bieden. Gewoon proberen het normaal te laten zijn. Hem een, een thuisgeven misschien wel. Maar na een aantal maanden wordt duidelijk dat er iets broeit binnen het huis... Meneer X trekt zich steeds vaker terug en is minder enthousiast met zijn leerboeken in de weer. Ik moet het ergens gevoeld hebben en niet, niet waar willen hebben. Eh, S'avonds kwam hij van school terug hadden we gegeten. en Na de tijd ging hij vaak fietsen en steeds vaker ging mijn vrouw dan mee fietsen. Ik heb wel uh, dingen van, hier zit iets niet goed. De vele gesprekken die dan voeren en ook in ook zijn kamer of wat dan ook. Maar daar heb ik ze uh, uh, niet betrapt of uh, uh, uh, iets dergelijks. Maar ze zijn ook, ook wel gezien door anderen. En ze zijn, uh, terwijl ik aan het werk was, uh, weggereden met de auto en daar ook ergens gezien. En dat is door, uh, nou, van, die van mij uh, wel gezien. En dat, dat kreeg ik dus wel te horen. Daar moet een vonk zijn overgesprongen op een gegeven moment. En uh, ja, dan, dan wordt het heel erg ongemakkelijk. De relatie blijkt al een paar weken gaande te zijn. De vreugde van het begin slaat om in verbijstering. Dit kan niet waar zijn. Wat is, wat is ons, wat is mij nu in één keer overkomen? Wat ik een, een jaar geleden niet eens in me opgekomen was. En in één keer uh, is dit, uh, dit gebeurd. Alberts vrouw zegt de relatie te beëindigen. En meneer X verlaat het huis. En toen hebben we hem ook inderdaad op straat gezet. Nog niet eens echt op straat gezet. Gezorgd dat hij weer. Uh, want hij ondertussen wel dat hij een eigen kamer had. Uh, zou kunnen krijgen dan. Uh, bij, als asielzoeker. En uh, ook daar uh, afgezet. En dan gaan we terug naar. Uh, daar waar, uh, naar, naar het asielzoekerscentrum. In de hoop dat alles weer zou worden zoals het was. Toen hij het huis uit was, was er een grote opluchting van. dat is voorbij. We gaan nu weer met successen door. En. Uh, en dan uh, wordt het weer normaal. Maar dat is het nooit meer geworden. Want zijn vrouw blijft meneer X opzoeken in het asielzoekerscentrum. Albert en zijn vrouw blijven wel met elkaar in contact. Opdat het misschien toch nog goed zal komen. Maar in de, de tussentijd was zij zwanger. Van hem. Van hem, ja. Dat is uh, onmiskenbaar. <laughs> zijn vrouw betrekt uiteindelijk samen met meneer X een nieuw huis. Ze krijgen twee kinderen. Desondanks vertelt Albert... Ze is nog steeds mijn vriendin. Uh, uh, of... Een goede vriendin, noem ik dat, en dat zal ook nooit weggaan. En als je het over die jongens hebt, dan laat ik het zo zeggen. Ze zijn fantastische knaapjes, Heerlijke, heerlijke jochies. Waar hij zelfs af en toe de zorg voor draagt als zijn vrouw het moeilijk heeft. Meneer X is inmiddels uit haar leven verdwenen. Ik haat haar niet. Ik haat hem niet. Ik denk aan zich dat hij op zich helemaal geen slechte, geen, geen slechte jongen is. Ik weet niet of ik echt kan haten. Heb je helemaal geen spijt? Dat je hem in huis hebt gehaald? Nee, nooit. De één persoon kan mij niet ontnemen van wat ik geloof en wat ik denk. Hij staat nog steeds open.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 Ik denk dat het begonnen was toen ik een keer, uh, gewoon een keer een gummetje vond. zonder dat ik hem zelf had kwijtgemaakt. en die terugbracht en zag dat het uh, dat een meisje daar blij mee was. En dat ik toen dacht: Nou, dat uh, kan ik vaker doen. Ja, het gummetje is in allerlei soorten. Vooral de gekleurde gummetjes die waren het mooist. Dus het zijn dan niet de gewone grauwe, maar de, met, met een bloemetje met verschillende ringen, bijvoorbeeld. Of um, was ook één meisje dat herinner ik herinner, die had een hele grote, echt zo'n heel groot blok. Die vond ik echt prachtig. Volgens mij heb ik die ook wel een keer gevonden. <laughs> nou, Ik was uh, iemand die buiten het dorp woonde. En dat betekende eigenlijk dat ik het gevoel had dat ik heel veel dingen miste. En dat het dat altijd s'avonds of, uh, of middags na schooltijd dat er dan dingen gebeurden die, die ik niet meemaakte. En, uh, er waren zelfs vier meisjes in mijn klas die woonden ongeveer allemaal naast elkaar. Dat bij drie woonden, of twee woonden echt naast elkaar en dan bij de derde en die vierde zat er dan nog één huis tussen. Ja, die waren, het waren echt onafscheidelijke vriendinnen, echt zo'n clubje waar ik gewoon ook wel een beetje jaloers op was. Want die deden allemaal dingen met elkaar waar ik, ja, die ik spannend en intrigerend vond, maar waar ik niet echt uh, aan mee kon doen. Ik was uh, het enige meisje van de klas dat overbleef. En dan was ik al om half twaalf uit, maar het... Het eten dat was pas om 12 uur, want dan waren ook de andere klassen klaar. Dus dan mocht ik nog een half uur uh, in het lokaal zitten, terwijl de juf dan andere dingen aan het doen was. Vaak was ze dan aan het nakijken of zo. Maar die was niet de hele tijd in het lokaal, terwijl ik daar was in mijn eentje. Maar dat was nog wel iets spannend, want ik kon natuurlijk wel elk moment terugkomen. Ik wist natuurlijk niet altijd wat ze aan het doen was, dus ik moest het wel heel snel opereren. We hadden allemaal van die pennenstandaards, van die kokers. Weet je wel, vijf van die kokers die aan elkaar vastzitten. En dan in, die, in die lage vakjes zitten dan de gummetjes en de puntenslijpers en de paperclips. Daar haalde ik ze dan uit. En die bewaarde ik dan in mijn eigen laadje. Maar ik zorgde natuurlijk wel dat ze dan niet meteen voor de pak lagen. Er lag wel een papiertje overheen. Niet iemand ze kon vinden per ongeluk. Tot uh, iedereen wist dat er een gummetje verdwenen was en niemand ze kon vinden. En dan op een gegeven moment had ik hem in mijn hand... En dan um, liep ik in, een beetje in de buurt van het tafeltje waar hij vandaan kwam. En dan zei ik, oh, hier ligt hij. En dan pakte ik hem zo en dan gaf ik hem uh, terug aan uh, een treffende meisje. <laughs> <laughs> het was denk ik vooral dat ik dat ik uh, zichtbaar wilde zijn voor ze. En wat ik wilde was gewoon. Dat ik, dat ik degene was die die mensen blij kon maken. Op een gegeven moment was er iemand die zei, ja, het is wel heel toevallig dat jij altijd die gummetjes vindt. Dus toen uh, dacht ik, ja ze krijgen het door. Dus toen... Ja, top. Uiteindelijk was het natuurlijk de bedoeling dat ik uh, ook aandacht kreeg van die van die vier meisjes, maar die hadden het vooral leuk met elkaar. Ik uh, ben eigenlijk nooit met het clubje van vier gaan horen. Het is nooit uitgebreid tot vijf. <laughs> Wordt gemaakt door Katinka Beer, Chris Baaienma, Maartje Duin, Bente Hamel, Lemke Kraan, Esma Linneman, Chitske Musche, Jennifer Patterson, Saar Slegers, Laura Stek, Jair Steijn, Stef Vischjager, Sharon de Vries en Joost Wilgolf. Dit programma komt tot stand met steun van het Mediafonds. Op onze website zijn alle verhalen van vandaag te vinden. En u kunt er ook lid worden van de Plots Podcast. Kunt er ook reageren op onze uitzendingen. Dat vinden we altijd reuze fijn. Plots is online te vinden op vpro.nl plots. Heeft u zelf een bijzonder verhaal bij voorkeur over een erfenis? Stuur het naar ons op plots.vpro.nl De volgende plots is op zondag 29 mei. Thema Knuffels. Volgende week zie je op dit tijdstip Instituut Ital. En zo dadelijk bureau Buitenland met Pieter van der Wielen. Bedankt voor het luisteren.